Deel zeven. Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van die Rotterdammer wel maar staan. Een van zijn pandjes is gekraapt. Door Freddy, de zoon van de moker. De zijn die voor minder de stad verlaten. Maar die aard, kijk ik in een hoop van hem zeggen. Maar niet dat hij snel het kopje laat hangen. Door! Door! De zoon, je neemt pauzes. Ja, ja, ja. Je wacht er veel af. Je moet hem slopen! Doorstoten, Jogi, kom op nou! Hup! Doorgaan! Doorgaan! Nee, nee, ho, ho, ho, wacht even. Ik heb een klusje. Een klusje voor jongens die niet bang zijn uitgevallen. Ja. Nou, kom maar op, Aad. Voor jongens die echt niet bang zijn en toch makkelijk wat ja. geld willen ja. verdienen. Geld. Echt geld? Ik ken een aantal eerlijke huiseigenaren die opgescheept zitten met wat langharig tuig. En wat doet de politie? Geen flikken. Nee, nee, die gasten zouden ons heel dankbaar zijn als wij hun pandjes schoonvegen. Een beetje keten en geld toe. Geen probleem, nee. Ho, ho, ho, ho. Er zit wel een maar aan. Het mag niet. Ja, lach je ook nog als je in de bak zit? Die gasten gaan natuurlijk naar de politie om aangifte te doen. Of naar de papa, de mama, die dan een hele dure advocaat inschakelt. Gaan we daar toch ook even langs? Zo jong en al zo dom. Nee, dus. Gaat het uh, om je eigen pandjes aan? Heb ik dat gezegd, John? Nee, maar. Ik zie dus een groeimarkt, jongens, maar ik wil alleen werken met jongens die ja. kunnen luisteren. Zet ja. mij maar op die lijst. Ja, zet mij ook maar op die ah, lijst. Mijn de ja, mij ook. Het komt een leeg. Ja. Doen we. Oké. Okay. Oh nog benauwd, s'nachts? Nee, niet dat ik weet. Ah. Nou ja, nou, nou ja. Oh. Zorgen? Hoezo? Kun je dat voelen dan? Ah, je bent wat gespannen. Ja. au, au, au, au, au, au. godverdomme, Ted! Au, zo hard, man. Ja, ga maar door. Dat een jij rotje knoenen. Art Bosman? Hé, hey, Har, huh? je weet het, hè? Ja, ja, maar ik zie het nooit met een wijf. <laughs> Niet dat ik daar een probleem mee heb, maar... Uh... Ik, uh, ik heb eens nagedacht, dit. Uh, dat ik Johnny zo kort moet houden. Dat, dat zei hij al vorige keer. keer. Huh? Ja, heb ik mijn handen vol aan die piepshow. Misschien. Kijk, die pikal dan wel door John laten doen? Heb ik voortaan minder werk. <laughs> hm. Hoewel. Hoewel, wat? Wat ja. hoewel? Niks. Ik moet dan toch weer zorgen lopen te maken of het allemaal wel goed gaat, dat wij het toch zeggen. Nou, ah, misschien heb je wel gelijk. Maar ja, je moet het een keer proberen, toch? Hey jongens, de maat Ja, dat zou je nodig hebben. Wat right nou? Uh, wat? John, ja. kom met mee. Jij hebt wat uit te leggen, John. Huh? Voel jij je te goed voor mijn ploegje? Nee. Nee, maar ik, ik heb het drugs En ik kan ook niet nog eens gaan lopen kloten met een soortje krakenzaad. Denk je dat ik loop te kloten, John? Ja. Je kan, kan je niet beter de kit inschakelen? Hè? Daar zijn ze toch voor? Ja, dat zou je denken, ja. Maar zelfs de zon gaat niet meer voor niks op tegenwoordig. Hmm. Ik krijg vijf rouwen van je, dat ben je toch niet vergeten, hè? Nee, ik, ik betaal je terug, het Zeker weten. Nee, ah, je, je weet... Nou, ja, heb je de poen? Nee, dus. Jij zet je naam op die lijst, oké? Okay. Een literje tapte melk en een halve liter volle voor de kleine. Daar groeien ze goed op, hè? En boter, 12 eieren, grote en kaas, een half kilo komijn en een kilo graanse. een plat stuk hoor. Luister, eens, kind. Past het wel in je tas. Oh, pas het aan mijn portemonnee, kan je beter vragen. Eens kijken. dat maakt uh, 1272. Asje. Zo, een honderdje. Zeg ik, krijg ik mijn briefjes nog? Deze klopt niet, hè? Ja, maar nou, deze klopt niet. Nee, moet je zien. Dat het voelt ook anders. Het is een neppertje. Zeg, zei ik nou niet? Zeg, ik wil mijn wisselgeld. Vals geld? Daar ben je mooi klaar mee. Geef me mijn boodschap, Nee, luister eens. Nou, moet je er even afblijven. Maar dat klopt niet, hè? Wat je hier in mijn handen stopt. Uh, wat een god, hè? Wat heb je, Cor? S'avonds event. Ja, ja. Wat een tering, Harry. Ja. Politie. Wat is er, meneer? Geluidsoverlast. We zijn aan het oefenen. Jullie stoppen of ik haal de installatie weg? Het is overdag, meneer. We mogen gewoon. Jullie mogen helemaal niks. Jullie wonen hier illegaal. Maak me nou niet kwaad. Hé, hey, prettige dag nog. Wat heb jij toch tegen die krakers? Hm. De enige die er beter van wordt is Aad Bosman. Ja, of jij of ik, of anders die krakers wel. Hè. Er is altijd wel iemand die er beter van wordt. Hè. Wat je ook doet, al doe je niks. Die Aad is een crimineel. Ik heb horen zeggen dat er wordt gegokt boven die boxschool. En die krakers wonen hier illegaal en roken doop. Dat is heel wat anders. De wereld zit niet zo zwart-wit in elkaar als jij denkt. Dat is toch een vergelijking die... BD voor de 12.2. Ah. voor de 12.02. 12, er is een melding in zuid de Koopbraard. Russi op snel. Hier de 1202. We gaan ter plaatse. Waar die deur weg of ik doe je wat? Luister eens, we wachten rustig op de politie. Weet jij wie de vader van mijn kind is? Al was het Prins Bernard. De zekere neuken. Hoeren lopen, stinkende pisbak. Komt u binnen. Middag. Goedemiddag. Zo, zo, zo. Wie hebben we daar? De sterke arm de wet. Mond dicht. Waar is die nepper? Hier meneer. Die heb ik van die vrouw gekregen. Ja, die het ook weer van iemand heb gekregen, ja. Van wie dan, als ik vragen mag? Ja, dat is een echte neppe. Zie je dat? Ja, een watermerk deugt niet. Ja, je kunt het ook voelen. Ander papier. U kunt aangifte doen op het bureau. Ja, maar dan moet de winkel dicht. Ga jij dat betalen? Zonder aangifte? Neem dat kreng mee. Wat? Nou, meneer, dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Krijg ik mijn wisselgeld nog terug? Hoeveel? 12,28. Kom op zus, of moet ik het Z doen? Jij kent mijn vent nog niet. En nou meekomen. Van wie heb jij dat valse geld gekregen? Ik weet echt niet waar we het over hebben, meneer agent. Echt niet. Ach, laat me nou los. Als je hier blijft. Laat me gaan, melkmaal. Wij praten verder op het bureau, Ik metrouw. heb helemaal niks gedaan. Oh, oh, laat mij maar even, ja? <lacht> Luister hem op. Nou, John heb me die meien gegeven. John? John Pruijs? Ja, die ja. Dus als je hem tegenkomt, gooi je hem dan maar achter slot en grendel, dit teringleien. Bedankt, moppie. En nou braaf naar huis. Ja. Dit kan niet. Wat zei je tegen haar? Iets wat alleen zij mag horen. En jij niet, Dominee? Hey, Harry. Hey, Harry. Ja, ja. Op jou kan ik de klok gelijk zetten. Doe maar er Met uitjes. Zacht als boter, Harry. Zacht als boter. Het is alles wel waar, he, wat ze zeggen over die Rotterdammers. Dat ze zo hard werken. Huh? <laughs> die aard heeft nou alweer een pandje gekocht. Ja, daar aan de overkant, toch? Zet er maar er nog een. Komt eraan. Volgens mij wordt het een café. Denk je? Er is een mooie in gebouwd met van die kopere bierkranen. Hij weet van aanpakken hoor. Ja. Met die bokschool. Binnen een maand had hij daarboven een goktent. Hij nee, kijkt nou uit. leg die kostelijke haring op de grond? Deze nee, smaakt niet. Oh, dan ik hem daar maar op de grond. Wil je een nieuwe? Pas maar op dat ik hem niet door je stroop haal. Nou. Hey, hé, hé. Hey, hé. Teken niet. Jullie moeten niet zoveel lullen, jullie. Hé, hey, Haddie, laat hem even hier, man. Hartstikke koud in de garderobe. Het is warm zat. Jij zit niet in je blote tieten. Nou, dat is juist goed. Blijf je knopjes lekker hard. En dan zal je zien, dan krijg je veel meer tips. Wat heb jij toch een zieke idee. Alleen als ik jou zie, schat. Hey, maar ik hou jou in de gaten. De held van die tips, die is voor mij. Dat bedoel ik. Hou die deur nou dicht. Halleluja. Nou, de kladitie zal er wel van smullen. Huh? Ach, dat ziet er toch niet uit. Hè? Nou, zeg. Jij zag het toch ook zitten, Lissia's dame. Topless. Val ik zo tegen? Nee, nee, mop, natuurlijk niet. Het is jouw schuld niet. Maar als je, je geen fatsoenlijk pakje geeft... Nou, ja, kom op, jong. Zet dat gaar even uit. Wat heb je, pa? Niks. Ik heb helemaal niks. Doe maar maar een jackie. Nee. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Ah, nou, dat is beter. John, luister. Ik, eh, Persoonlijk heb ik het te druk met de piepshow. En ik heb nou geen tijd meer om dit erbij te doen. Hè? Schenk jij jezelf even in. Wat bedoel je? Schenk jij jezelf nou maar in. Ik drink op de nieuwe bedrijfsleider van de Piekal. En dat ben jij, jongen. Wat, ik? Ja, brood. <laughs> pa, ja. ja Jezus. Hey, pa, je laat je niet inpakken door die wijven hier, hè. Denk er Ik ben hier opgegroeid, pa. Ja, daarom zeg ik het ook. Nou, ja. geniet ervan. Doe maar nog een kleintje. En waarom had je zo'n pest bij? Jij komt toch in die bokschal van Aard. Ja. Nee, ik heb er boven te gokken. Ik train er alleen maar. Zou die ook weer geld uitlenen? Waarom zou die? Maar omdat die wereld zo in elkaar zit. Bij gokken hoort lenen. Daar verdienen ze het meest mee. Zorg dat je nooit wat van die aard leent. Never nooit niet. Hoor je me? Ja. Hoor je me? Ja. Hij me trouwens gevraagd voor een uh, knokploeg. Wat? Nou, pandjes leeg te vegen. Krakers en zo. Wat zijn pandjes? Uh, nee. nee, voor iedereen. Hoe noemde hij dat nou? Een groei, uh, groeimarkt of zoiets. Godverdomme. Ja, moet ik het niet doen? Jawel. Jawel, doe maar wel. Dan kan ik de een beetje in de smies houden.